In Zuid-Soedan is het te onveilig vanwege stammentwisten en een mislukte staatsgreep. In de hoofdstad Juba blijft nog een aantal medewerkers van de Nederlandse ambassade achter om contact te houden met de Nederlanders die nog in Zuid-Soedan zijn. Het is onduidelijk hoeveel dat er zijn.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 De actie staat dit jaar in het teken van diarree. Daaraan overlijden jaarlijks 800.000 kinderen. Het Glazen Huis staat dit jaar in Leeuwarden. Tot en met kerstavond draaien de 3FM-dj's Giel Belen, Koen Wijnenberg en Paul Rabbering verzoeknummers voor, voor geld. En al die tijd eten ze niets.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 Het weer in de loop van de nacht en ochtend in het westen en noordwesten regen. Aan zee neemt de wind toe tot stormachtig met zware windstoten. In het zuidoosten en oosten pas s'avonds regen. Het wordt zes of zeven graden. Zondag buien, maar ook wat zon bij een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijnen met Ronald Boot. Goedenavond. Trainer Tini Ruis stond vandaag voor het laatst op het trainingsveld van MVV. Hij verlaat de club omdat zijn eigen aanname in deze week heeft belaagd. Tot grote spijt van de voorzitter, Rinkens. Dit is, is de zwartste dag van de club. Maar niet alleen voor MVV. Ik denk dat dit het is een van de zwartste dagen is voor betaald voetbal. Zometeen hoort u meer van het gesprek dat we met Rinkens hadden. En ook praten we met coach Ronald Koeman over het aanbod dat de KNVB hem deed. De bond wil hem als assistent bondscoach binnenhalen, maar daar voelt Koeman helemaal niks voor. Maar nou ja, dat heeft mij wel uh, geraakt. Want ik vind mijzelf meer dan capabel genoeg om het uh, alleen te doen. En we gingen op bezoek bij Jeroen Rauwerdink. Hij was vaste waarde in de Oranje volleybalploeg, maar werd door bondscoach Edwin Bennen aan de kant geschoven. Toen ik een telefoontje kreeg. Was ik, was ik behoorlijk ondersteboven. Het verhaal heeft een happy end. Hoe dat klinkt hoort u straks. Tot 11 uur is dit langs de lijn. En we gaan eerst nabeschouwen natuurlijk. U hoorde in het NOS-journaal al dat LKC FC Twente in 1-1 eindigde. Uh, Ragnar Niemeijer. Uh, ja, toch een gekke avond uh, voor waalwerkers En vooral voor trainer Ewing Koeman. Ja, die uiteindelijk toch een punt haalt tegen Twente. Want dat is natuurlijk de bottomline. 0-0 in Enschede op de eerste speeldag. En nu een 1-1 gelijk spel voor RKC. Dat is een goede prestatie. Hij deed niet de coaching eigenlijk, zei RKC. Uh, ja, kijk maar wat je wil. We houden een minuut stilte naar het schijnt. Maar dat was lastig bevestigd te krijgen was dat een speciaal verzoek van RKC... richting de KNVB voor het overlijden van zijn vader Martin Koeman eerder deze week. Natuurlijk ook de vader van, van Ronald Koeman. Uh, hij was uiteindelijk op de tribune. Dat was op een gegeven moment wel duidelijk. Uh, hij keek deze wedstrijd vanuit een, een box of in ieder geval in die omgeving uh, daarvan. En uh, ja, juicht natuurlijk gewoon mee als zijn ploeg via snow op voorsprong komt. RKC uh, ja, is de mindere. Speelt vanuit een defensief blok. Probeert te counteren omdat het daar de beste spelers voor heeft. Want Twente heeft natuurlijk de mensen die sneller zijn, technischer zijn, kortom beter zijn. Een voorsprong uh, nadat Twente eigenlijk kansen heeft gehad om uh, ja, die wedstrijd eigenlijk al in een heel vroeg stadium misschien wel naar zich toe uh, te trekken. Maar voor Twente, en ik denk dat ik maar even moet doorgaan daarover, Ronald. Uh, voor Twente is dat toch wel een klap, hè? want de laatste wedstrijden... vier, vijf stuks, nee, vier op een rij, allemaal gewonnen. Van de Eagles, van AZ, van Roda, van NAC. En uh, ja, tel het maar bij elkaar op, dat zijn twaalf uh, punten. Dan moet je er toch eigenlijk vijftien halen als RKC de tegenstander is. En dat lukt dan niet. En waar heeft dat dan mee te maken? Er zijn genoeg Misschien kansen. De met RKC. Het... Ja, nou ja, dat, dat gaat me eigenlijk Leuzen een stapje hè? Ja, reuzendodig gewonnen hier thuis van Feyenoord en van Vitesse. Maar ik denk toch dat Twente wat doeltreffender moet zijn. En elk interview wat je hoort met Lucas Stagnos gaat daar steeds weer over. Want hij is dan tien minuten voor tijd wel de man van een overigens prachtige gelijkmaker. Een mooi schot, goed gedraaid, binnengeschoten. En daar is helemaal niets mis mee. Maar hij krijgt met name aan het begin van de wedstrijd... en aan het begin van de tweede helft eh, kansen om ja, toch te scoren voor Twente. Maakt nu zijn tiende, maar had misschien gewoon na vanavond op twaalf moeten staan. Er zijn meer mensen hoor die kansen hebben laten liggen. Bijvoorbeeld Rosales, die ook heel gevaar is geweest als doorkomende rechtervleugelverdediger. Maar Twente heeft een ploeg die best wel kampioen zou kunnen worden van Nederland natuurlijk. En dan moet je niet vier punten verliezen van de zes die je kunt halen tegen RKC Waalwijk. Uh, dan ga je toch met een wat vervelende, uh, vervelend gevoel de winterstop in en bij RKC om de punt maar te zetten. Is dat juist andersom? Eén keer verloren maar in zeven wedstrijden. Vorige week de eerste uitwedstrijd bij ADO. En dan moet er heel heel hard gewerkt worden. Snowzak bijna door de hoeven. Van hoevelen gaat bijna door de hoeven. Iedereen eigenlijk is helemaal kapot. Die voorsprong wordt verdedigd. Dat punt wordt verdedigd. En dat lukt. En dat betekent een pluim voor het Erwin Koemans eh, RKC. Het RKC van Erwin Koeman. En voor Twente is dit eh, duurpuntenverlies wat eigenlijk dit Twente natuurlijk niet meer mag overkomen. Dankjewel, Ragnar. Ja, gaan terug naar MVV. Tini Ruis koos daar vandaag eieren voor zijn geld. Hij stapte op als trainer, samen met zijn assistent Koekie Voorn... na bedreigingen door de eigen MVV-supporters. Afgelopen woensdag begon de ellende. MVV verloor in de beker van de amateurs van JVC Kuik. En toen sloegen de stoppen door bij een deel van de MVV-aanhang. Ruis kreeg daar al een klap, maar daarna volgden nog bedreigingen... tegen hem, maar ook tegen zijn familie. De collega's van L1 probeerden natuurlijk een toelichting te krijgen... van Tini Ruis. Tini, even heel kort. Nu koekje. Tini, mogen we kort een verklaring uh, hebben van jou? Nee, Op deze nee. trieste dag. We hebben afgesproken om geen commentaar te geven. De heer Rinkens, uh, die is de woordvoerder. Dit is, is het. Ook, dit is toch een trieste dag uit, uh, uit jouw carrière, neem ik aan of niet? Een inktzwarte dag. Een inktzwarte dag noem je het. Kom je nog. Er Tini. Kom je nog terug bij MVV? Uh? Ja,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 Vandaag gesproken met Tini Ruis, de opgestapte coach... en zijn assistent Dick Voren, die ook uh, is vertrokken. Hoe is dat gegaan? Uh, uh, uh, yeah. gezellig. Ja, gezellig. Dat klinkt gek. Ja, yeah. yeah. heel menselijk. Er uh, was ook geen uitleg nodig. Uh, ze excuseerden zich eigenlijk, zelfs. Uh, Wij hebben ook nie niet gevraagd van... goh, denk er nog eens over na. Of uh, dit is een non-issue. Dit, dit is helder, als klaar water. Je, dit, dit, dit, dit kun je niet accepteren. Dit kun je niet als trainer, als voetballer niet, als geen mens. Moet je alleen maar veel respect hebben voor het besluit. Ja, want als je zegt dat we komen je keel doorsnijden... je huis in de brand steken, je familie bedreigen... kan het nog erger? Uh, ja, het, het, het, het, het, het ergste hebben we volledig jaar meegemaakt... dat iemand doodgeschopt wordt. Ja. Maar, um, en waar ik... Ja, zeker woensdagnacht. nacht, hè, want bij ons was het een uurtje uh, vroeger in Londen, uh, met, met Tini nog aan de telefoon uh, uh, gesproken, heb ik daarna zitten denken van, dit gaat eigenlijk helemaal niet over MVV. Dit gaat ook niet over, uh, over het incident wat nu gebeurt. Dit gaat over hoe is het nou mogelijk dat wij met z'n allen niet in staat zijn om te veranderen. En we hebben verleden jaar uh, ook een incident gehad... met onze supporters in Breda. Uh, wat ik daarvan geleerd heb... is dat, dat de wetgeving op dit moment zodanig in elkaar zit... dat, dat je eigenlijk een vrijbrief geeft aan, aan heel veel mensen... om als ze zich vermommen of een pijtje opzetten en niet herkenbaar zijn... Dat je, dat je dus een, een, een, een voetbalstadion gebruikt als een soort bühne, een soort podium... waar al dit soort mensen zich anderhalf uur los kunnen laten. En, en als niemand uh, de ander aanwijst van hij heeft dat gedaan... of we kunnen het niet op camera goed constateren... dan blijven deze mensen doen wat ze deden. Heeft u vanmorgen, dat heeft u over nagedacht... dat heeft u waarschijnlijk ook met Tini Ruis besproken? Hoe was hij vanmorgen? Tini uh, is... Uh, is een heel open mens. Ja. Uh, dat is heel prettig. Uh, soms heel lastig voor anderen. Want die vertelt wat hij ervan vindt. Dus dat heeft hij vanochtend ook gedaan. En Tini zegt... Uh, uh, ik, ik heb passie voor deze sport. Voor dit vak. Ja. En dat is mij ontnomen. En dan is het klaar. Want... Weet u, heeft u enige vermoeden... in welke hoek u dit moet zoeken? Bij de, de daders. We weten wie het is. Oh, ja? We weten ja, we ja. Weet, weet iedereen. En, en, en is die al... Nou, laat ik het maar netjes zich opgepakt? Uh, nee, want zolang daar geen getuige van is en geen getuigenverklaring, valt daar niks te doen. En dat is nou juist het probleem van waar, waar de wetgeving uh, ons als, als, als maatschappij uh, in de steek laat. Terwijl die wetgeving in Engeland al veel proactiever is aangepast... aan waar een voetbalstadion... gewoon een eigen status heeft. In Nederland niet. Wij moeten camera's aanleggen... voor heel veel geld. Niet elke club heeft dat. We moeten mensen in dienst nemen... die kunnen aanwijzen dat jij dat gedaan hebt. Nou, de praktijk is gewoon dat deze mensen... onze stewards gewoon bedreigen. Een van onze eigen stewards is woensdag... een mevrouw is het ziekenhuis ingeschopt. Die heeft haar kniebal of haar knie gebroken. Uh, dus die mensen gaan geen aangifte doen. Die gaan ook niet zeggen, ik heb hem het zien doen. Dus wij moeten een omgeving creëren voor al die mensen... dat zij daar veilig in kunnen opereren om te zeggen... deze man, die hoort hier niet thuis. En dat is de crux van het verhaal. En zolang we met elkaar daar niks aan doen, verandert er niks. Rinkens, Paul Rinkens van MVV. De KNVB wilde vandaag opvallend weinig kwijt... over de gebeurtenissen bij de Maastrichtse ontloeg. De bond beperkte zich tot een schriftelijke reactie. De KNVB hoopt dat justitie en politie... de daders van deze criminele gedragingen zullen opsporen en vervolgen. Die mensen hebben volgens de bond niets met voetbal te maken. Opmerkelijk was ook de kersttoespraak van Michael van Praag... op de site van de KNVB. We nemen aan dat hij deze al had uitgesproken voor MVV Kuiken... of liever gezegd Kuiken-MVV. We luisteren naar een stukje. Mag ik u, terugblikkend op 2013, allereerst een groot compliment maken? Met gepaste ontroering stel ik vast dat u... met al uw bevlogendheid, oprechtheid, gevoel voor rechtvaardigheid... en veel doorzettingsvermogen invulling hebt gegeven aan het thema respect... U heeft daarmee iets heel belangrijks bewezen, namelijk het feit dat we samen in staat zijn om stappen te zetten op weg naar het vooral weer kunnen koesteren van onze prachtige sport. Michael verbraagt de voorzitter van de KNVB op de website van de voetbalbond. Het is een heftige week voor Ronald Koeman. Woensdag overleed zijn vader Martin nadat hij zondag in coma was geraakt... na een hartstilstand. En uitgerekend deze week liep de kwestie rond de opvolging... van bondscoach Louis van Gaal hoog op. Zoals bekend was Koeman een van de kandidaten... maar het ziet eruit dat Guus Hiddink de baan krijgt. Goed, tijd dus om Koeman daarover te horen. Die was ondanks alles vanmiddag op de pe wekelijkse persconferentie. Ja, ik zit hier omdat hij uh, over mij had gezegd van... Uh, moet je thuis doen. Hij nou, zou willen dat ik gewoon uh, met voetbal bezig ben, hoe moeilijk het ook is. Je bent ongewild uh, sowieso het nieuws hè, deze week. Je wordt geen bondscoach. Kun je in chronologie jouw verhaal vertellen? Is dat niet het handigste? Nou, ik weet niet of dat uh, het handigste is. Ik wil het eigenlijk heel kort uh, daar wel iets over zeggen. Ja, als je alles gaat benoemen, dan, uh, dan wordt het een heel lang verhaal... waar ik geen zin in heb. Ik vind het ook niet een gepast moment. Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen naar buiten gekomen... Het enige wat ik wil zeggen is dat ik uh, nooit een toezegging heb gehad... dat ik bondscoach zou worden. Ik wist dat ik uh, een van de kandidaten was. En alleen in de laatste, de laatste weken uh, ja, kon je aanvoelen welke richting het opging. Ja, dat, dat is hun goed recht. Alleen ik ben wel zeer teleurgesteld in het feit dat de heer Oosveen, uh, en dan praat ik over anderhalve week geleden... Uh, Guido Albers belde en aangaf dat ik onder de vleugels van, uh, van Guus uh, bonscoach zou kunnen zijn voor twee jaar. En daarna het zelf zou kunnen gaan doen. Nou ja, dat heeft mij wel uh, geraakt, want ik heb het in 1998 uh, met Guus gedaan. Gelukkig, en daar ben ik hem ook nog steeds dankbaar voor. Maar ik vind mijzelf meer dan capabel genoeg om het uh, alleen te doen. En hoe dat allemaal is gelopen weet ik niet, want Guus heeft mij gebeld. Nou, die vroeg gewoon naar de situatie. en uh, Van wie die, dat initiatief uit is gekomen weet ik niet. Het voelt bij mij alsof misschien dan alle partijen heel gelukkig zouden zijn... en uh, iedereen het erover eens zou zijn dat, uh, dat Koeman en Hidding het samen gaan doen. Maar voor mij is dat geen enkele optie. Dat heb ik ook kenbaar gemaakt en ben er ook niet uit. En daar wil ik het mee, mee afsluiten dat uh, van wie dat, of dat wel of niet besproken is... het past in alle onduidelijkheid. In hoeverre, je begon er net zelf over... Uh, vroeg jij ook vroeger uh, aan je vader van wat zou jij doen? Keuzes die je maakte, daar sprak je denk ik wel eens over met je vader. Jawel, dat uh, sprak ik altijd met mijn vader. Mm, welk moment ook, en dat, dat, dat heb ik nu ook gedaan. Wat zou hij hebben gezegd, of wat heeft hij gezegd... over nu dat bondscoachschap of assistent? Dat, dat kan het wel raden, maar... Ja, nou ja, dat, dat, dat is ook het antwoord, hè. We zijn niet voor niets uh, op, uh, opgegroeid uh, dankzij onze vader. En, en daar hebben we een duidelijke lijn in. Uh, ja, graag of niet. En, en, en doen wat je denkt wat het beste voor jezelf is. En, en zonder poespas. Ik denk dat dat uh, wel past bij mij. Zeker bij mijn vader, maar ook wel bij, bij je, je en mij nog iets over de afgelopen week en wat er nu speelt. Nog één ding, bijvoorbeeld de zaak waar Nemo's gisteren in Londen... tot een hotspur wordt dan genoemd. Sommige dingen zijn een beetje vreemd nu. Hè? Het is bijna ongepast, het is Feyenoord-Pek. Laat ik het dan zomaar vragen, Ronald, aan jou. Hoe ervaar je de afgelopen dagen in het algemeen... met veel wat er rondom jou gebeurt? Ja, dat, dat is voor mij uh, secundair... Daar kan ik op dit moment niets mee. Ik uh, zit als een professional hier. En, en, en ja, ik heb een goede staf, die hebben de wedstrijd van morgen ook voorbereid. En ik zal op de bank zitten. En, en, en, en we gaan alles doen om te winnen. En, en voor de rest moet ik uh, die hele situatie zelf handelen met de familie. En dat zei Ronald Koeman tegen Joep Schreuder. play met de hardest part. Als Vitesse een wint uit bij Heracles... gaan de Arnhemmers als koploper de winterstop in. Het levert niks op, het is geen titel, maar het zegt toch wel wat over Vitesse. Een opvallende speler is Kevin Leerdam, de veel scorende rechtsback. Han Kok zocht hem op. Dankjewel, we moeten beginnen over de doelpunten. Hè. Ja. Zeven goals tot nu toe, wat is dat allemaal? Ja, wat is dat allemaal? Ja. Ja. Het is voor mij een heel fantastisch seizoen tot nu toe. Hij uh, ja, krijgt genoeg kans om tot scoren te komen... En... Vandaar dat ik het nu al zeven gemaakt heb. Ja. ja, maar zeven goals voor een verdediger, voor een rechtsback. Ja. ja heb jij zo'n neusje voor de goal? Had je dat altijd al? Nou, in de jeugd heb ik altijd wel vaak gescoord. Dus. Uh, het is niet iets dat uh, heel anders voor mij is. Maar nu komt het uiteindelijk uit in, uh, in de eredivisie En dan, uh, dan valt het allemaal wat meer op. Hè? Ja, en het is veel met de kop, hè? Ja, ik kon, al, ik kon, al vrij, ik kon vrij goed koppen. Vanaf de jeugd al. En, uh... Nu komt eindelijk uit in de Eredivisie, wat ik, wat ik net al zei. En, uh, de corners worden goed genomen en ik tuim goed. en uh, Ik maak ze alleen af. Ja. Ja, je maakt misschien gebruik van die lange gasten bij jullie... die een beetje bliksemafleider zijn. Ja, ja dat, uh, dat heeft hij goed gezien. Want uh, ik sta bijna altijd achter Mike en uh, Iedereen is op hem gefocust. vandaaruit uh, zoek ik de vrije ruimte. En, uh, ik ben de kortste, van de, vier die, die, die, de kortste van de vijf die mee naar voren gaat. De kleinste. En dus vaak heb ik ook de kleinste tegenstander. en uh, Daar maak ik goed gebruik van. Hoe beleef je dit allemaal? Gewoon heel normaal. Ik ben een nuchtere jongen... En, uh, ik doe gewoon normaal en. Uh... Ja, en je speelt echt in een uh, godie machine. Hè? Ja, ja zeker, zeker. Is het, uh, is het lekkerst om in een team te spelen dat lekker, lekker aanvallend speelt? Ja. En goed speelt en goed speelt en veel wint. Uh, en bovenaan staat. Ja. En met de kerst het nog bijna bovenaan, of nog bovenaan staat misschien wel, als ja. jullie uh, winnen, ja, kunnen jullie kampioen worden. Alles is mogelijk uh, dit seizoen. Ik denk dat als er een seizoen is dat je... Ze zijn bij jullie een beetje huiverig om dat uit te spreken, hè? van nee. uh, wij willen kampioen worden. Of zeg jij gewoon van wij willen kamp... ik wil kampioen worden en we kunnen kampioen nou, worden. Ik ga altijd voor het hoogst en uh, op dit moment staan wij bovenaan. En uh, ik, uh, ik zal het niet nalaten als het kan. Natuurlijk, Ajax is de grootste club in Nederland. Uh, daarna heb je Feyenoord nog. PSV is nu dan uh, tijdelijk even afgehakt, dit seizoen misschien. En daarna komen, komen wij naar FC Twente en... Uh, Vinden jullie tegen de stress straks, als dus het is echt spannend gaat worden? Ja, ik, bij mezelf merk ik niks, maar ik kan niet van anderen spreken. En, uh, ik ben het al gewend vanuit Feyenoord om tegen druk te, tegen druk te spelen. Dus wat mij, voor mij persoonlijk voel ik eigenlijk niks, tot nu toe niks. En, uh, ik denk dat het later ook niet zo zal zijn. Ik ben het al gewend. Ik heb vijf jaar bij Feyenoord gespeeld. Dus. Maar ik weet niet hoe het bij andere jongens is. Ja, Jan-Arie van der Eijden, die bij Ajax gespeeld, die weet ook hoe het is. En ik kan niet spreken voor de rest. Ik denk dat die jongens van Vitesse uh, en die andere jongens het nu pas echt voor het eerst meemaken. En, ik denk dat als je tot maart bovenaan staat, dat de druk dan pas echt gaat komen. En dan moet ik kijken hoe, hoe iedereen ermee omgaat. Maar Ik merk nu nog niks, eerlijk gezegd. Ik vind je het belangrijk om straks uh, na dit weekend uh, nog bovenaan te staan? Ja, tuurlijk. Uh, we hebben woensdag verloren. En als je dan morgen zou verliezen, waar we niet van uitgaan... dan, uh, dan ga je toch met een slecht gevoel de winterstop in. En, uh, ik wil dat graag voorkomen. En uh, Ik denk iedereen. En uh, ja, we willen de supporters ook iets moois teruggeven, zodat... Uh, zodat ze trots op ons zijn en uh, wij trots op onszelf. En, uh, we maken een goede ontwikkeling door. Het zou zonde zijn als je het, uh, als je het, als je het zou nalaten. Ja, wat ging mis woensdag. Want jullie spelen zelfs zondag spelen, jullie gewoon een goede wedstrijd, een, ja. echt een goede wedstrijd. Ja, ja zondag speelde fantastisch. Ja. En dan ja. dinsdag of woensdag krijg je die zeepen tegen Roda dat we ja. eroverheen. Ja, met een woedende trainer hè, ja, van geen is... inzet, uh, niet scherp. Hoe klopt, kan dat nou? Klopt, de trainer was terecht bewust maar. We zijn wel eens wedstrijden dat. Uh, dat je verliest en uh, het gaat alleen om de manier waarop. En, uh, ja, we spelen gewoon heel slecht uh, als je het vergelijkt met zondag. En we hebben de lat heel hoog gelegd voor onszelf. Dus wat dat betreft. Uh... Dus Herakles is gewaarschuwd. Uh, morgenavond staat er weer een scherp Vitesse. Iedereen is gewaarschuwd tegen ons, want wij willen gewoon altijd mooi voetbal laten zien. En dat maakt dan niet uit of het tegen Heracles of tegen Ajax of PSV is. We willen gewoon altijd ons beste voetbal laten zien. En woensdag kwam het helaas niet uit. En... Morgen moet het uiteraard komen. En dat zei Kelvin in Leerdam tegen Han Kok. Rodi EC ontsloeg vorige week de trainer Ruud Brood. Die kon zijn spullen pakken na de nederlaag tegen NEC 4-3 werd het. Zijn assistent Rick Plum neemt voorlopig zijn taken over. Plum begon voortvarend aan zijn klus. Woensdag versloeg Roda de koploper in de Eredivisie, Vitesse. Dat was in de achtste finale van de beker. Plum is geen wonderdokter. Hij zei dat hij slechts een beroep had gedaan op de koempelmentaliteit. De kompelmentaliteit hier, het kompelgevoel, ja, dat is hard werken. Dat is de mouw opstropen. Heeft heeft het daaraan ontbroken dan de voorbije weken, vind je... Uh, nou, ik vind, uh, ik vind dat niet. Uh, ik denk dat er de laatste weken iets anders van voetbal gevraagd werd, waardoor dat wij in onze, meer in onze zwakte kwamen. Je hebt de afgelopen week tegen een tegenstander gespeeld die het spel uh, moest maken, waardoor dat wij terug konden vanuit een goede organisatie. Tegen Vitesse voor de beker? Tegen Vitesse voor de beker, uiteraard. Ja, dat klopt. Dus daar heb ik, uh, daar heb ik wel uh, op gehamerd, maar ik vind dat niet. Ik vind ook niet dat de groep met de pet ernaar gegooid heeft. Absoluut niet. We zijn meer in onze zwakte gekomen in, uh, in die afgelopen wedstrijden. Uh, maar op het moment dat je het dan is wedstrijden als Vitesse en Ajax voor de boeg heb, vind ik ook dat je, dat je de groep mag mededelen van jongens, we hebben te weinig gebracht. En dat moet meer om resultaten te halen. En dat hebben ze wel gedaan afgelopen week. Het lijkt zo, er zo, zoiets van, ja, je gelooft niet in een schok, schok effect, maar dat er iets moest gebeuren iets wat niemand verwachtte waardoor de ogen open gingen. Nou, ik heb het niet zo met, met schokkeffect. Uh, ik ben net zo goed mede verantwoordelijk geweest... wat er vooraf wat er gebeurde. Ruud heeft me in alles altijd betrokken. Dus nou, dat... Uiteroot is hij zelfs uh, deze week nog geweest... om met jullie te overleggen en te praten. En, en officieel ja, gedachten te zeggen. Want het woord afscheid klinkt zo raar. Het woord afscheid is in deze zin zeker niet gepast. Nee. Hij heeft inderdaad gisteren een klein bezoekje aan ons gebracht. Uh, we hebben ouderwets bij elkaar gezeten. Uiteraard hebben we daar in de realiteit besproken. Uh, maar we hebben... ...hebben ook wel onze mooie herinneringen nog eens even terug laten komen. hele staf bij elkaar, even afscheid genomen van, uh, van de spelersgroep. Uh, ja, dat was wel even een apart moment. Um, twee wedstrijden doe je net, want de komt is in principe bij de hervatting in het nieuwe jaar een nieuwe man. Dus, uh, maar je doet eigenlijk voort op die ideeën die Ruud Brood al had... Hè? met wijzigingen door te voeren, met name in het middenveld. Nou ja, goed. Uh, mij is gevraagd na een ontslag van Ruud... om deze twee wedstrijden voor me rekening te nemen... samen met Regilio Vrede. Nou, dat, heb ik, uh, dat hebben we ja tegen gezegd. houdt in dat er nog eentje, eentje staat te wachten op ons. Onze... Ajax, zondag, lunchwedstrijd. Nou, ja, inderdaad. Tijdstip laten we het daar niet over hebben. Het is Ajax. Het is een mooie mooi affiche, een mooie wedstrijd. Maar het was Vitesse ook. Uh, en dan dan ga je dat doen. En, en, en ik ga er niet ervan uit dat, uh, dat ik uh, 3 januari voor de groep sta als eindverantwoordelijke. Um, is het gunstig dat je, de, uh, dat je het over moet nemen van Vitesse win je voor de beker? Dat is de koploper. En nou komt Ajax in principe een betere ploeg dan rollen. Maakt het dat gemakkelijker? Nou, um, wat is gemakkelijk? Ajax is, uh, is, uh, is, een, is een tegenstander die je op een bepaalde wijze moet bestrijden. Uh, Laat ik het anders stellen. Um, als je verliest... Van NEC heb je een probleem bijvoorbeeld. Als je verlies van Ajax zegt iedereen, nou ja, dat kan. Nou, je kunt inderdaad van Ajax verliezen. Dat is waar. Ajax is gewoon een hele goede ploeg. Uh, individueel uh, hele goede spelers heeft. Uh, maar wij moeten gewoon zorgen dat wij komende zondag gewoon goed voor de dag weer komen. En dan is het uh, mooi, het resultaat wat je meeneemt uit de wedstrijd van Vitesse, mm. dat het mooi is dat je uh, een beetje gesterkt wordt in hetgeen wat je gevraagd hebt. Mentaliteit tonen, hard werken, maar daarbij ook nog eens goed voetbal kunnen, kunnen tonen. En dat je weet van nou, die vuile meters die ik afgelopen woensdag heb gemaakt, dat heeft ook nut gehad. Dat heeft ook resulteerde in een overwinning. Ik denk ook nog eens in een verdiende overwinning. En uh, dat je dat weer... Uh, ...als je dat nu weer aan een daglicht kan brengen... ...komende, komende zondag... ...dat je ook weer tegen Ajax kansen hebt... ...om die wedstrijd tot winst uit te, te zetten. Of over vind, te, om te brengen. Vind je het moeilijk... ...de rol waarin je in bent beland? Uh, het mogen duidelijk zijn... ...dat ik liever deze rol op dit moment niet had gehad. Uh, ik had liever gehad dat Ruud uh, het seizoen uh, afgemaakt had. Dat, die dan, dat er dan geëvalueerd werd. Uh, het is niet zo. Uh, um, ik kijk wel terug naar een mooie samenwerking met hem. Jullie hebben toch anderhalf jaar lang uh, de kar moeten trekken. Ja. Ook in moeilijke situaties. Ja, dat klopt. Uh, dat heb ik ook van de week ook aangegeven. Uh, ik, mijn samenwerking met Ruud was prima. Ik heb uh, prettig met hem kunnen samenwerken. En als dat een vroegtijdig einde aan komt, is dat nooit prettig. En dan uh, kom je in een situatie waar je dan liever uh, niet in zit... Daar sta je ook met gemengde gevoelens, ook als je dan wint van Vitesse... dan denk je van ja, je wint wel en dan ben je dan uh, blij voordat je wint. Je bent een ronde verder, maar van de andere kant denk je ook van... hier is wel drie dagen van tevoren een ontslag van een, een, een collega, vriend uh, aan, aan vooraf gegaan. Uh, dus gematigd uh, daarin zijn. Dat zei Rick Plum tegen Rob Fleur. De spelersgroep van Roda zag dus de trainer Ruud Brood vertrekken. Totaal onverwacht, want ze wisten van niks. Aanvoerder Mark-Jan Nee, ik zag het zeker niet aankomen. Het kwam uh, totaal als een totale verrassing voor mij. En, uh, wat je zegt, ja, misschien hadden uh, ze uh, tot de winststop kunnen wachten. En, uh, maar ja, goed, uh, die directie vond en vindt. En dat vind ik dan ook wel weer een uh, verklaarbaar iets. Als ze, ja, als, als ze zeg maar, het idee hebben dat het uh, niet beter wordt, dan, ja, dan moet je niet wachten misschien met ingrijpen. Hè? Dan kan je, beter gewoon, uh, kan je het beter gewoon direct doen. Ja, jullie aanvoerder, Spelersraad. Wisten van niks, hè? Nee, we wisten van helemaal niks. En, uh, maar ja goed, achteraf misschien wel goed ook. Want uh, ja, het is uh, de volledige verantwoordelijkheid van de directie. En uh, ja goed, uh, wij, wij staan daar op zich buiten. En uh, ja, wat ik net zei, we hadden op zich een goede band uh, met Ruud Brood En, uh, en uh, ja goed, dat is er nu nog steeds. En dat uh, was anders misschien anders geweest. Dan loop je net wat ik leerde al wat jaren mee. Dan zou je voor opteren? Een jonge enthousiaste vent? Of hebben jullie behoefte aan een, een oude rot in het vak die alles al een keer heeft meegemaakt? Ja, dat is altijd moeilijk hè. Goed, uh, het heeft beide heeft het zijn voordelen. Wat je zegt, iemand met ervaring die, uh, hey, die ziet snel uh, dingen gebeuren in een groep en die ziet snel uh, waar, de, waar de kous wringt, denk ik. Alleen ja, goed, een jong, ambitieus iemand dat, dat, dat geeft uh, de groep ook weer. Uh, uh, ja, en, en, en dat geeft ook weer een bepaalde ambitie aan naar de groep toe en uh, waar de club naartoe wil. En, ja, ik denk uh, persoonlijk dat de club uh, meer uh, naar het laatste op zoek is. Nou, dat hebben ze wel aangegeven, dat ze een trainer voor de langere termijn zoeken. En, ja, goed, dan, dan denk ik dat het logisch is dat je een jong, uh, heel ambitieus uh, iemand uh, voor de groep zet. En, volgens mij is de bedoeling ook en is Roda ook ambitieus. en hebben ze een ambitieuze plannen voor de komende jaren, dus dat zou op zich wel passen. Uh, de winst op Vitesse voor de beker. Dus is ook ongetwijfeld van invloed op de wedstrijd van komend weekend tegen Ajax. Want ja, je begint heel anders aan de wedstrijd dan als je een pak op je broek hebt gekregen. Laat het zomaar uitdrukken. Ja, nee zeker. Dat klopt. Uh, ja, afgelopen woensdag hebben we echt genoten van de ploeg. Uh, ja, het was echt een team. En echt als een team gestreden. Uh, goed uh, goed ook slim en slim tactisch gespeeld. En, uh, ja, gewoon een prima wedstrijd. En uh, ja, als je dat tegen Ajax ook kan brengen, kan je het Ajax ook, ook moeilijk maken. Dus uh, ja, goed, dan kijken we kijken wel met vertrouwen naar die wedstrijd toe. En dat zijn Mark-Jan Flederes van Roda. En die wedstrijd, dat is dus Roda-Ajax. Half 1, zondagmiddag. Al het laatste sportnieuws. Tot 11 uur, NOS langs de lijn. agree mm -hmm. Niks hadden zoete dromen. FC Twente had vanavond op gelijke hoogte kunnen komen... met de koploper Vitesse, maar zover kwam het niet. Want uit bij RKC speelde Twente met 1-1 gelijk. Bas Tegeler praat na met de coach van de Twentenaren, Michel Jansen. Dit zijn in jullie optiek, neem ik aan, twee punten te weinig. Ja, dit, dit zijn dure punten, klopt. En had je er ook drie verdiend? Uh, ja, als je kijkt naar de hele wedstrijd, uh, de, ge de gecreëerde kansen. Ja, op basis daarvan wel. Maar aan de andere kant, uh, ja, uiteindelijk als je zelf niet, uh, niet scoort... Ja, dan mag je achteraf mag je zelfs nog blij zijn dat je kort voor tijd op 1-1 komt. En, uh, ja, en uiteindelijk nog een punt meeneemt. Dus ja, ik, uh, we belonen onszelf niet. En uh, ja, wat dat betreft ook complimenten aan RKC die, uh, die het heel lang vol hielden. Uh, compact bleven verdedigen. Met name in de beginfase hadden we voldoende mogelijkheden. Nou, dat hebben we nagelaten, kom je meteen al achter. En dan weet je gewoon dat je het uh, zwaar gaat krijgen. Is er een uh, verklaring voor in de fase waarin het bij Twente eigenlijk hartstikke goed gaat? Vier keer op een rij gewonnen, Dat je dan bij een tegenstander waarvan je zegt op papier is dat de moeilijkste niet... nu toch zo'n lastige, stroperige wedstrijd krijgt? Ja, maar op papier is dat de moeilijkste niet. Dan kijk, kijk maar naar de wedstrijden die ze gespeeld hebben. En tegen boven, uh, ploegen die bovenaan staan. Of bij de bovenste ploegen. Ja, dan halen ze gewoon altijd hele goede resultaten. En ja, dan is het gewoon zaak. En dat hebben we in het begin hebben we dat heel goed gedaan. Door goed kansen te creëren. Uiteindelijk de kansen niet te benutten. En dat doe je dan niet goed. Ja, en als je dan ook eigenlijk gewoon, gewoon in een domme counter loopt. Die je er eigenlijk heel makkelijk uit had kunnen halen. Ja, dan loop je de hele wedstrijd loop je erachteraan. Nou valt me dat wel op vanavond op een aantal momenten dat eh, RKC wel vrij goed omschakelt en jullie niet altijd goed staan. Dat moet je irriteren. Ja, nou, aan de ene kant zie je dat uh, hoe langer het uh, 1-0 voor RKC wordt, uh, of blijft, en, uh, ja, dan gaan jongens gaan, gaan, uh, gaan forceren. Ze willen graag die, uh, die gelijkmaken maken. En ja, dan, dan krijg je momenten zoals bijvoorbeeld Joachim, die, uh, die uh, uiteindelijk uh, het slot op de deur had kunnen gooien. En uh, uiteindelijk voor ons gelukkig niet deed. Ja, daar loop je tegenaan. En Natuurlijk wil je altijd de rest van de organisatie bewaken. Maar ja, dan, uh, aan de andere kant is het ook, uh, ook wat dat betreft lovend dat, te, te loven dat onze spelers wel, uh, wel voor een goed resultaat zijn blijven gaan tot, uh, tot de laatste minuut. Um, het is winterstop nu voor jullie. Um, als je nou terugkijkt op de eerste seizoenshelft, de helft plus één zoals je wil. Um, wat moet je daar dan voor cijfer op plakken? Wat vind je daar dan van? Ja, ik vind het altijd moeilijk om cijfers te geven. Ik vind dat we nog uh, te wisselvallig zijn. Dus uh, wisselend in wedstrijden en, en, en ook uh, ja, zeg maar gewoon, gewoon, gewoon gedurende meerdere wedstrijden. Dus ja, als, als ik dat moet, een zeventje. En dan... Sta je dan waar je moet staan of zeg je we staan te hoog of te laag? Nee, ik denk uiteindelijk dat de ranglijst liegt nooit. Dus uh, daar waar je op dat moment staat, uh, daar hoor je ook te staan. En het is niet zo dat we, dat, ja, tuurlijk je had, je had wedstrijden erg, ergens kunnen winnen. Neem bijvoorbeeld vandaag, ja, je had misschien wel drie punten moeten pakken, maar dat is altijd als. En uh, daar koop je niets voor. Uh, wedstrijden die je kunt winnen, moet je winnen, doe je het niet, dan uh, gewoon even je mondje dicht houden en gewoon weer verder gaan. Nog één dingetje euh, over de actualiteit. MVV waar de trainer na bedreigd te zijn door zijn eigen fans is opgestapt. Tini Ruijs, dat van oké, neem ik aan. Hoe komt dat op je over? Wat vind je daarvan als je dat leest? Wat denk je dan? Nou, sowieso omdat ik Tini ook ken. Ik uh, ja, kan me bijna niet voorstellen dat die man uh, agressie bij wie dan ook oproept. Dus uh, een hele correcte, nette, aardige man. En ook, uh, ook heel veel kwaliteit. Gewoon, gewoon een, een vakman. Ja, en als je dan uh, zulke soort dingen hoort... Dan, uh, ja, dan denk ik, dan moeten we heel erg goed bij onszelf te raden gaan. Maar we blijven dat iedere keer zeggen. Uh, ja, iedere keer kom je er weer op terug dat, uh, dat er uh, geweld, waar dan ook, uh, iedere keer weer rondom de velden uh, gebeurt. En uh, ja, dit uh, slaat eigenlijk helemaal nergens op. En uh, zeker een man als hier huis verdient, dat zeker niet. Maar het is bijna beangstigend dat je dus ziet dat het op die manier zelfs kan ontsporen met eigen fans. Ja, dat is het ook. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ja, gelukkig bij ons hebben we daar uh, geen last van. Ik hoop ook niet dat we er last van krijgen. Ik, dan, ik kan me soms voorstellen dat, uh, dat supporters uh, ja, uh, heel erg teleurgesteld zijn. Ook af en toe dat, dat door woord en gebaar willen, willen, willen afreageren. En natuurlijk en daarvoor ben je ook sportman en dat weet je dat je dat af en toe over je heen moet krijgen. Maar als het, uh, als het op deze manier gaat, dan, uh, ja, dan zijn we wel heel erg de weg kwijt. Michel Jansen, de trainer van FC Twente... zijn ploegspelen met 1-1 gelijk uit bij RKC. Uh, er had voor RKC misschien zelfs nog wel meer in gezeten... want de Waalwijkers stonden lange tijd voor... door een doelpunt van Evander Snow. Ook hij praat met Bas Tichler. Ja, Alsof het dan zo moet zijn dat uh, je nou net scoort... tegen de club waar je dit seizoen nog even hebt getraind. Is dat ook het eerste wat jij moest denken... of dacht je aan hele andere dingen? Nee, daar moest ik eigenlijk helemaal niet aan denken. hoor. Maar natuurlijk is het wel altijd lekker... Maar uh, daar heb ik, dat was niet eerst waar ik aan dacht, nee. Waar dacht je wel aan? Ik sta 1 nog voor, vasthouden. Moest je nog aan de trainer denken? Welke trainer? Nou, Erwin Koeman, na wat er allemaal met hem gebeurd is deze week. Ja, tuurlijk. Uh, weet je, het is nooit leuk om uh, zulke soort berichten uh, binnen te krijgen. En uh, ja, ik denk dat we ook uh, zwaar hebben gevochten vandaag. En uh, ik denk dat, uh, de trainer ook met een uh, nou, lekker gevoel. Maar toch wel met een iets beter gevoel misschien uh, de feestdagen doorgaan. Wat was het wat jou betreft voor een wedstrijd? Uh, hoe zou je dat willen samenvatten? Uh, een zware wedstrijd, uh, waarin we goed en gecontroleerd uh, speelden. Waarin Twente toch wel heel veel de bal had en uh, veel kans heeft gecreëerd. En uh, dat wij toch eigenlijk meer op de counter uh, moesten toeslaan. En, uh, hebben zij het dan niet goed gedaan of hebben jullie het wel goed gedaan? Nee, we hebben, gewoon, uh, ja, we hebben het gewoon goed gedaan ook. Ik denk, uh, Twente heeft gewoon... Ja, ze hebben, ze hebben de kans niet afgemaakt, maar ze hebben echt heel veel, uh, veel kans gehad... waar ze gewoon uh, goed eruit hebben gevoetbald. En daar heb je toch een beetje geluk. Maar uh, ik denk toch gewoon nogmaals blij mogen zijn met de punten. Tegelijkertijd weten jullie de laatste weken ook wel wat je waard bent. Want jullie zitten lekker in je vel, het gaat goed. Ja, eh, we, we trainen hard. We trainen hard en... Uh, uh, je ziet dat we op de trainingen, maar ook zo in de wedstrijden gewoon voor elkaar strijden. En uh, zoals vandaag weer tot, tot de laatste minuut doorgaan. Dus uh, ja, ik moet zeggen, ik ben tevreden met die gasten en uh, ik hoop dat ze ook tevreden met mij zijn. <laughs> ja. Want uh, sommige clubs, daar zeggen we dan van als het even niet zo goed gaat, die snakken naar de winterstop. Bij jullie is het bijna andersom. Ja, ja, tuurlijk. Het is, uh, je ziet ook dat uh, ik, ik zelf ook, ik zelf ook heb, het, uh, heb het wel even nodig die, die twee weken rust. Maar uh, je weet dat je nu zo'n laatste wedstrijd krijgt. En zo'n mooie wedstrijd tegen Twente thuis. Dan denk ik ook dat je nog één keer alles gewoon moet geven. De laatste finale voor de wintersop En uh, ik denk dat we dat goed hebben bewezen vandaag. En dat was Evander Snow. Hij maakte de goal voor RKC. De trainer van RKC, Erwin Koeman... bekeek de wedstrijd tegen Twente vanaf de tribune. Na het overlijden van zijn vader, Martin, afgelopen woensdag... besloot hij de coaching aan zijn assistent Roy Hendriksen over te laten. Was Ticheler en Hendriksen nu... Het is een gekke avond. Uh, het is een moeilijke week geweest voor RKC. Een moeilijke week voor Erwin Koeman natuurlijk met name. Um, hoe is dat hier allemaal uh, t -t tot jullie gekomen? Nou ja, heel heftig allemaal. Het is ook heel snel gegaan. En, uh, je staat toch dicht bij hun, bij de familie. En, uh, ja, zondag was hij opgenomen dan. En is die dinsdag is hij nog uh, actief geweest op het veld. En daarna toen is hij naar Groningen gegaan of naar Leeuwarden gegaan. En uh, ja, redelijk vaak contact gehad overdag en s avonds. En nou ja, tot eindelijk uh, dat uh, natuurlijk de treurige moment kwam. En het bericht uitkwam dat uh, zijn vader was overleden. En dan, uh, ja, dan staan we zo, ja, zoveel als mogelijk, uh, ondersteunen we hem, waar dan mogelijk. En uh, ja, dat het treurig is, triest is, absoluut. En dan zie je weer hoe hard het leven is. En, uh, maar ja, het leven gaat door helaas, of uh, gelukkig. En voor hem is het even een andere, een andere situatie. En we hebben alles al in al het begin van de week al richting deze wedstrijd. We bespreken wel de tegenstander. Dus qua voorbereiding veranderen niet zoveel. Alleen ja, je mist natuurlijk wel de hoofdtrein. Heeft Erwin, al heel in een, heeft Erwin in een vroegtijdig stadium al gezegd... ik ga niet op de bank zitten? Want hij was wel in het stadion? Ja, gisteren hebben we contact gehad. En gisteren had hij al besloten om niet uh, in functie aanwezig te zijn. Dus hij wilde het wel zien. Hij wilde wel in het stadion zijn, maar even in de luwte. Ja, absoluut. Zodat hij gewoon zijn eigen moment kan kiezen om naar de club te komen. Voor de wedstrijd is hij wel even in de kleedkamer geweest om de jongens succes te wensen. Na de wedstrijd heeft hij de jongens ook weer gefeliciteerd met hun bijdrage... en tevens meteen fijne feestdagen en een goed oudjaar te kunnen vieren... en dat we elkaar weer op 3 januari zien. Heeft hij nou ook nog tijdens de wedstrijd een rol gehad? Is er nog overleg geweest? Wordt er nog gebeld of met briefjes geschoven? Nee, nee, nee, nee. Dat heeft hij sowieso absoluut niet. Hij heeft de volste vertrouwen in ons en... Uh... In de rust komt Ed de Goeie altijd, die boven op de tribune zit... die komt altijd even naar ons en dan evalueren we de eerste helft. En nu natuurlijk ook bepaalde zaken die Erwin heeft aangenomen en aangegeven. Maar nee, de contact is altijd minimaal. En dat zei Roy Hendricks, de assistent trainer van RKC. Hij was vandaag dus de eerste man... omdat Erwin Koeman de zaak vanaf de tribune bekeek. Even kijken wat er in de eerste divisie is gespeeld. Almere City tegen Dordrecht 0-2. De koploper wint dus weer. FC Eindhoven tegen Telstar 3-1. VVV verslaat Sparta met 1-0. En Os tegen Jong PSV 1-2. Aan kop gaat Dordrecht eh, 46 uit 22. Dan twee ploegen met 40. Willem 2 in Eindhoven. Willem 2 met 21 wedstrijden. En Eindhoven met 22. En Sparta is vierde met 38 uit 22. Bij de Heerenveen rommelt het al een tijdje in de leiding. Afgelopen zomer werd er afscheid genomen van het dagelijks bestuur... en werd er een zogenoemd stichtingsbestuur aangesteld. Ook werd de expertise van Kaston Sporre ingeschakeld... om de boel weer op de rit te krijgen daar. De activiteiten zijn inmiddels afgerond... en het nieuwe bestuur werd gisteren aan het publiek voorgesteld. Iedereen blij en tevreden, zou je zeggen. Een reportage van Matthijs Westraat. Een laagstaand waterig winterzonnetje boven het Abelentstra Stadion in Heerenveen... Rond de klok van vier, en dat is ook het tijdstip waarop het stichtingsbestuur bij Monde van Orne Hettinga bekendmaakt wie voortaan de club SC Heerenveen zal gaan leiden. Een zevenkoppig bestuur, dat uh, moet een hele bevalling zijn geweest voor u de afgelopen maanden. Nou, we hebben wel veel hete vuren gestaan, maar dit was wel een klus die tijdrovend was en uh, wat energie heeft gekost. Ja, het bleek allesbehalve een makkelijke taak voor het stichtingsbestuur. De doelstelling was om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen... en de juiste poppetjes op de juiste plek. En dat is redelijk geruisloos verlopen. Ja, het rommelt hier wel, hoor, in Heerenveen. Lang niet iedereen is blij met de huidige gang van zaken. Met name de ondernemingsraad. Uh, dat heeft ertoe geleid dat we de eerste voorstellen... nog eens een keer serieus onder de loep hebben genomen... En een aantal uh, zaken die de ondernemersraad, vertegenwoordigers van het personeel, hadden aangedragen, meegenomen in het uiteindelijke besluit van vanmiddag. Onderschrijven zij nu uh, uw uiteindelijke besluit? Kijk, ik verwacht niet dat men in de zaal zegt: We zijn het allemaal met je eens. Een van die zeven nieuwe namen is oudkeeper Hans Vonk. Een echte clubman, geliefd bij het publiek en dus de juiste man op de juiste plek, zou je zeggen. Maar niets blijkt minder waar. Er wordt getwijfeld aan zijn capaciteiten. Zijn onervarenheid spreekt tegen hem. Fonk zelf wil nog niet reageren. Hij wil eerst rust binnen de gelederen. Hij laat het woord maar even over aan de preses van de club. Joke van der Wiel, de nieuwe grote baas hier. Nou, ik ben wel lang, ja. Ja, dus. ja letterlijk en, en figuurlijk is het oh. um, Ja, Gefeliciteerd, dat uh, ten eerste. Maar ik kan me voorstellen dat u uh, ja, liever een andere start had gehad. Ja, nou ja, goed, het is uh, dingen lopen zoals ze lopen. En, en, en, het, uh, en ik denk dat iedereen... Uh, het is verstandig geweest dat uh, iedereen gehoord is. En dat er ook uh, daadwerkelijk ook echt uh, naar elkaar geluisterd is. En dat uh, heeft uh, de heer Heddinger net ook verteld. Dat is heel intensief met uh, OR en personeel gesproken. Nou, we hebben net ook nog gesproken met personeel en OR. Daar is uh, naar elkaar toe het volste vertrouwen uitgesproken. En uh, dat is het mooiste wat er is. En dan duurt sommige dingen duurt iets langer. Nou, alles goed komt langzaam, zei ik net ook. Dus laten we dat maar dan voor ophouden. En uh, we hebben gelukkig... Uh, ja, Denken we een, kunnen we een goede start maken met elkaar. Nou, u zegt het volste vertrouwen, betekent dat dat alle kritiek nu aan de kant is geschoven vanmiddag? Nou, we hebben in die zin, uh, ik denk dat kritiek het, uh, uh, zozeer, daar gaat het niet zozeer. Het gaat om, er zijn mensen die hebben nog wel vragen, die hebben nog wel, wel de dingen van hoe komt dit, hoe komt dat. Nou, daar hebben we ook gezegd van wij gaan uh, met elkaar uh, echt uh, heel nauw in, in contact en in gesprek. Daar gaan we gelijk mee beginnen. We hebben we net ook afgesproken. We zien die vroeg ook wanneer kunnen we dan beginnen. Nou, ik zei, maar dat kunnen we kunnen vandaag al beginnen. Dus we gaan met elkaar om de tafel. We horen en luisteren goed naar jullie. En we zullen met elkaar moeten we dit doen. Kastel Sporter is ook zo'n naam die als interim is ingeschoven. Die heeft ook aangegeven dat hij niet, uh, zich niet gekend voelt in de besluitvorming zoals die er nu ligt. We hebben wel overleg met hem gevoerd. meerdere malen Op een hele prettige manier. Met hele goede dingen is hij aangekomen. De zaken waarvan wij vonden dat we die mee moesten nemen in een besluitvorming, hebben we ook echt daadwerkelijk meegenomen. Ja, maar snap je zijn kritiek? Nou, niet helemaal, omdat we wel degelijk hebben geluisterd naar de punten die hij aandroeg. En daar ook rekening mee hebben gehouden in het definitieve besluit. Goed, het nieuwe bestuur is dus een feit. En ze kunnen gelijk aan de slag hoor, want er staan een aantal belangrijke punten op de agenda de komende tijd. Zoals er zijn bijvoorbeeld een aantal contracten die te verlengen zijn. Van Basten, Sieg, Vim Bokerson. Ik noem maar een kleine jongen. Ja, dan vraagt u mij wat. Maar ik, bedoel, ik, ik ga u nu geen antwoord geven wat wij gaan doen. Daar gaan we eerst even rustig over praten. Ja, u gaat mij toch niet vertellen dat u niet verder wil met Van Basten? Nou nee, maar ik, ik kan altijd, ik vind, we hebben een afspraak met Van Basten. Natuurlijk een super trainer en een super mens denk ik ook. Maar dan wilt u hem toch behouden? Ja, maar ik ben niet alleen de baas. En dat, uh, dat heb ik net ook in de persconferentie hebben. Het is een wij. En, en alle zijnen moeten op groen staan. En, en hij zelf ook. En misschien zegt hij zelf, ik vind het helemaal niet leuk. Maar ik heb van de pers begrepen dat hij het heel leuk vindt hier. Nou, dat is een heel ja. fantastische uitgangspositie. Ja. Dus we gaan graag met hem in gesprek. Hè. Ja. En datzelfde geldt voor Van Bokerson. Dat geldt voor alle, alle uh, mensen. We geven welk contract momenteel van afloop, denk ik. Ja, maar ook aan Ziak en een Van Bokersen, dat zijn natuurlijk ook fantastische voetballers. Ja. En uh, ja, Heerenveen uh, heeft daarmee een, een gelukje. En uh, niet alleen een gelukje, maar we zijn er heel blij mee. Ja, wat voor conclusie trek je dan na zo'n dag als vandaag? Een van de doelstellingen was zeven nieuwe poppetjes. Dat is gelukt. Onomstreden? Dat zeker niet. Maar een andere doelstelling was ook alle neuzen binnen de club weer dezelfde kant op krijgen. En of dat gelukt is? Het is lastig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Je zal een neusje hebben die misschien een klein beetje schuin de andere kant even uitkijkt. En dat kan verschillende redenen hebben. Maar ik denk dat in principe ja, alle neus dezelfde kan. Dat is net ook gezegd, uh, uh, heel mooi door de voorzitter van OR. Uh, schouders eronder, we moeten vooruit met elkaar en we hebben de vrouwen in. En dat is dus een uh, basis waar je mee verder kan. Nu is het tussenfase. En uh, daar moet je niet al een tussenbalans gaan opmaken. Dat is veel te vroeg. Zou ik dan maar zeggen, veel sterkte? Dat mag, maar zo voel ik het niet. Al het laatste sportnieuws. Dit is LOS Langs de Lijn. Van vaste waarde in oranje tot persona non grata. En tot verloren zoon die terugkeert in de nationale ploeg. Het sportleven van volleyballer Jeroen Rouwerdink nam in enkele maanden tijd een aantal verrassende wendingen. Na een teleurstellende EK besloot de bondscoach Edwin Benne... om hem niet meer op te roepen. Om daar vervolgens door blessure, leed in de selectie weer van terug te komen. Het verhaal van Jeroen Rauwending lijkt wel een onvervaste Hollywood-klassieker... met een happy end. Een reportage van Edwin Cornelissen. Scène 1, take 1, actie... Aanval voor Rauwerdink. Slim gespeeld en zo parkt Nederland weer een puntje, is het 4-4. De eerste scène, dat is Rauwerdink als de onbetwiste basisspeler. Want ja, dat was je toch eigenlijk wel, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ik heb natuurlijk, uh, ja, dat kan je ook in de cijfers terugzien... Uh, eigenlijk 99% van alle wedstrijden gespeeld. En, uh, ja, inderdaad. Dus absoluut. dat er ooit een moment zou komen dat uh, jouw positie op de schroeven zou komen te staan... dat kan je haast niet aanvoelen komen, lijkt mij. Nee, dat zag ik ook niet aankomen. Nee, nee ik heb daar, uh, toen ik een telefoontje kreeg, uh, was, ik, uh, was ik behoorlijk ondersteboven. En uh, dat, uh, dat zag ik inderdaad niet aankomen. Scene 2, take 1. Actie. Volleyballbondscoach Edwin Benne heeft zijn aanvoerders Rob Bontje en Jeroen Rauwerdingk... uit de selectie van het Nederlands team gezet. Ja, waarbij er dan werd gesproken over houding, gedrag, als een van de redenen. Maar wat was dat nou? Ja, houding en gedrag zijn precies de, de kernwoorden in dit uh, verhaal. Ik, Jeroen uh, en ik zaten op dat moment uh, in het tweede gedeelte van de zomer... niet meer helemaal op één lijn. Uh, je merkte daar uh, wrijving en irritatie. En, uh, uh, nou, ik, ik verlang natuurlijk dat spelers uh, uh, zeg maar in de lijn blijven. In, in, uh, bij mij blijven en, uh, en dat we constructief... Uh, met, met elkaar werken. Dat was op dat moment wat moeilijker. Uh, neem daarbij uh, de situatie, dat, uh, dat ik vond dat op het EK zelf uh, de prestatie van een paar spelers, en, um, ook van Jeroen, uh, niet, uh, niet zo was zoals we dat uh, wilden. En dat vindt hij zelf ook. Ik ben me denk ik, uh, dan praten we zeker over de tweede helft van het seizoen, uh, vorig jaar mezelf een beetje verloren. Door uh, ja, te veel verantwoordelijkheid te nemen, door uh, te veel uh, ja, in handen te nemen. Uh, waardoor mijn spel eronder uh, de ronde ging leiden. Moet je even uitleggen, denk ik. Ben je zelf daar een beetje in verloren? Je nam eigenlijk te veel hooi op je, op je voor? Nou, dat, dat, dat kan je eigenlijk wel een klein beetje zeggen. Ja. En uh, ik. Uh... Ik heb daar ondervonden dat ik die weg ingeslagen zijn niet mijn, niet mijn beste spel heb kunnen laten zien. En juist door mijn, door mijn spel kan ik mijn team een, een grote hand geven. En dat is mij vorig, vorig seizoen in ieder geval niet gelukt. Aanleiding voor die voorlopige verwijdering was natuurlijk ook dat de EK, hè, waar ja, er ook kritiek was dan op jouw spel. Het verhaal ging ook een beetje dat er in de evaluatie van dat EK wat harder woorden waren gevallen aan het adres van Edwin Bennen, mede door jou. Nou, dat, dat, dat, dat, is absoluut, dat is absoluut waar, want ik ben ervan overtuigd dat, dat zo'n evaluatie gezond is binnen, binnen een, laten we zeggen, een gezond bedrijf. Ik heb die evaluatie samen gedaan, samen met Rob Bontje. Om er even voor te beduren op die vraag, uh, in het begin had ik daar natuurlijk ook mijn twijfels over. Van zijn wij daardoor eruit gegaan? Dat is absoluut niet waar. Want het is wel heel toevallig natuurlijk dat dat precies die twee namen zijn. Het is absoluut toevallig, uh, maar uh, ik heb Michel Everaertsen aangebeld. Die heeft mij uh, absoluut gezegd dat, daar, uh, ja, dat dat absoluut niet van de orde was. Uh, ik heb daarna met Edwin uh, nog contact gehad en die zei hetzelfde en uh, daarmee is de zaak ook, uh, ook gedaan. Wat wel uh, duidelijk is, dat, uh, dat het voor Jeroen uh, een soort moment van wake-up call was. En dat hij begrijpt dat hij, uh, dat hij weer uh, alle energie die hij heeft en alle kwaliteiten die hij heeft en alle emotie en, en, uh, en commitment die, uh, die hij meebrengt voor het nationaal team, dat hij dat ook weer op een positieve manier inzet. En dat is uh, wat we hebben afgesproken. Dus uh, we kijken het er alleen maar naar uit. Zende 3 TK: actie. Nou, in de herenselectie uh, zitten een aantal uh, verrassingen. Eén opvallende naam is Janiek van Harskamp, die terugkomt als spelverdeler achter Nimir Abdelaziz. En tenslotte natuurlijk Jeroen Rauwerdink, die uh, even buiten de selectie geplaatst was, maar nu weer terug is. En uh, we zijn heel blij dat hij er weer bij is. Ja, toen, uh, toen kwam het geval dat Jeltemaan Maan uh, zich heeft laten opereren. En uh, toen viel er een plekje, plekje open en uh, zodoende zit ik hier. Na het wegvallen, uh, jammerlijke wegvallen van, uh, van Jelten. Met een zware blessure Daar heb ik natuurlijk overwogen wat, wat, ons, wat mijn volgende stap zou zijn. Dan is mijn opdracht om, uh, om met Jeroen uh, te gaan praten om te zorgen... Dat, dat we weer kunnen verder samenwerken met z'n allen. Hoe gaat dat dan zo'n gesprek? Want er moet toch wel wat oudsier worden weggenomen dan. Ja goed, het is een serieus gesprek hoe dat gaat. Je hebt goed nieuwsgesprekken, slecht nieuwsgesprekken. Je hebt van dit soort gesprekken. Het is een goed maakt gesprek toch ja, eigenlijk? Ja goed, nee, zijn heel, we hebben daar gewoon heel duidelijk uh, puntsgewijs dingen kunnen bespreken. En zeer constructief, uh, zeer professioneel ook van Jeroens' kant. Mijn grootste vraag was natuurlijk hè, waarom deze beslissing? Uh, daar hebben we uitvoerig over gehad. En uh, het is een heel goed gesprek geweest. En, en nogmaals, het meest simpele is eruit gekomen. En uh, hij, wat hij van mij vraagt, is gewoon gaan volleyballen. En wat ik van hem vraag, is, uh, is dat hij mij daarbij gaat helpen. Jeroen weet heel goed uh, wat ik van hem verwacht. En daar uh, gaat hij zich ook uh, aan conformeren. Dus daar zijn we er ook klaar mee. En deze volleybalbijdrage was van Edwin Cornelissen... Luis Suarez heeft zijn contract bij Liverpool verlengd tot en met uh, medio 2018. Zijn huidige verbindenis liep af in juni 2016. Dit seizoen was hij al goed voor 17 treffers. Onomstreden is Suarez be bepaald niet. Zo liep hij vorig seizoen tegen een schorsing van 10 wedstrijden aan... omdat hij Chelsea-speler Ivanovic had gebeten. Dat bleek al snel vergeten, want de Engelse Football Supporters Federation... riep Suarez uit tot speler van... 2013. Afgelopen zomer deed Arsenal een serieuze poging om hem naar Londen te halen. En toen Liverpool hem niet wilde laten gaan, leek de verhouding tussen de spits en Liverpool voorgoed verzuurd. Hij moest in de aanloop naar het nieuwe seizoen zelfs in zijn eentje trainen. Maar daarvan uit gaat Suarez nu bij Liverpool 236.000 euro per week verdienen. Dat is een verdubbeling van zijn oude salaris. Hij is daarmee de best betaalde speler in de geschiedenis van Liverpool. Het is het einde van deze NOS langs de lijn. Maar morgenmiddag zijn we er alweer om half vijf met Het Sport voor. Met als gasten Chris van Nijnatten van het AD... John Volkers van de Volkskrant en Joop Munsterman... de voorzitter van FC Twente. Dat vanavond dus met 1-1 gelijk speelde tegen RKC. En het sportforum wordt voorgezeten door Jack van Gelderen. En morgenavond de normale langs de lijn om 7 uur... met AZ Heerenveen, Heerdaakwijs Vitesse... NAK Kambuur en Feyenoord tegen Bek Zwolle. En het komende uur dan, nou, dat kunt u gewoon luisteren naar... met het oog op morgen. Thijs van der Brink presenteert dan nog een heel prettige avond.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 Ga snel naar vriendenloterij.nl eredivisie en speel mee. Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. Tot en met 26 januari vriest het in de Hansestad Zwolle. Kom naar het IJsbeeldenfestival Zwolle. Een sprookjesachtige ijswereld over 200 jaar Koninkrijk. En langer blijven? Kan natuurlijk ook. Want overwinteren, dat doe je bij ons op zijn Oostbest. Kijk voor alle wintersevenementen op oostbest.nl winter.